Om 7 uur vanochtend is de verkoop begonnen van consumentenvuurwerk. De belangenvereniging schat dat er voor 75 miljoen euro aan vuurwerk verkocht zal worden, 5 miljoen meer dan vorig jaar. Vuurwerk verkopen mag alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar. Maar als er zoals nu een zondag bij zit, begint de verkoop een dag eerder. De afsteken van vuurwerk mag alleen op oudejaarsdag van 10 uur s ochtends tot 2 uur nachts.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 En het verzamelen van al die wijzigingen kost makers van navigatiesystemen veel tijd. Dan het weer, toenemende bewolking en vanmiddag van het uit regen. Veel wind en het wordt 4 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. En ook in het weekend is het zacht en wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege bergingswerkzaamheden staat er file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en 7 naar 4 kilometer. De rechte reisrook is dicht. Verkeer kan eventueel ook omrijden vanaf knooppunt Grijshoord via Nijmegen over de A50 en de A73.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 het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen, het is vrijdag 28 december. Het vuurwerk is in de winkel. Vuurwerk in het radiospel, het spel. En de man van het vuurwerk is overleden. Dan daar gaan we zo dadelijk over verder praten met Coco Lijn. Maar we beginnen met Duitse bejaarden. Want die Duitse bejaarden die belanden steeds vaker in verzorgingstehuizen in Hongarije, Tsjechië of Slowakije. Waarom nou? De verpleging is daar veel goedkoper dan in Duitsland. Alleen al in Slowakije wonen intussen ruim 600 Duitse bejaarden. Onze correspondent Wouter Meijer zocht er een paar op. In de eetzaal twee lange tafels, daar staat soep op het menu vandaag... en een soort gevulde broodjes met iets hartigs erin. Raakt in ieder geval lekker. Er wonen hier nu 26 bejaarden in het tehuis Bonavita En drie van hen zijn Duitsers. De hoofdzuster Juliana Hansova. Hoe bent u op dit idee gekomen? Na Slovensk fungujent agenturen... die in Nemecki ponukken... sociálne služby ako ja, er zijn bureaus die bemiddelen, ze maken in Duitsland reclame voor de diensten die wij hier toch al aanbieden. En dan komen de mensen hier of ze krijgen informatie opgestuurd en dan kunnen de mensen hier geplaatst worden. Er zijn hier nu drie Duitse patiënten, maar die komen niet in de eetzaal, daarvoor zijn ze te zwak. Vreel klienten patiëntki, patiënten die op de hoge stadium, dementie, ja, die zijn helemaal dement. We kunnen eigenlijk ook niet meer met ze communiceren. Ik spreek wel een beetje Duits, maar ze weten niet waar ze zijn. Ze krijgen hun eten op bed. We mogen even kijken bij mevrouw Bertha. Haar achternaam mogen we niet noemen. Ze ligt op haar zij in bed en krijgt van twee jonge verpleegsters... net een nieuw infuus met voeding. Ze heeft een kamer samen met een andere patiënt. De hoofdzuster spreekt wel een paar woorden Duits... maar zelf kan mevrouw Bertha bijna niks meer zeggen. Waar hebben ze Wow. Hm? En honger hebben ze? Ja. Nee? Kein honger? Ja. Nou, dat is dan die soep. Ja, daar lig je dan een uur of zes rijden vanaf de Duitse grens. Dus de familie komt ook maar zelden langs. Briebus neemt je telefoniets, mail om. De hoofdzuster vertelt dat ze contact hebben via telefoon, via e-mail met de kinderen. Ze maken ook foto's van de patiënten, dan kunnen de kinderen zien hoe het met ze gaat. En bij een van de Duitse patiënten komen de kinderen echt maar één keer per jaar, bij de andere wel vaker. In Duitsland was er al kritiek dat mensen hun kinderen als het ware wegstoppen, zo goedkoop mogelijk gewoon om er af te zijn. Maar de eigenares van de kliniek, Aneska Palastiova vindt de kritiek uit Duitsland niet terecht. Ja, ik denk het niet, omdat het, als het dieren, niet deel kan om te sturen van je vrouw of mama's of mama's of mama's of mama's of mama's. En ze als een werk ja, ik denk niet dat we ze wegstoppen, zegt ze. Het is voor die kinderen vaak een grote last als ze zelf ook werken. Lang niet iedereen heeft tijd en kracht om voor zijn zieke ouders te zorgen. En er is toch niks mis mee als oude mensen hier wonen. Hier wordt er 24 uur per dag goed voor ze gezorgd. Ja, en slecht hebben ze het inderdaad niet. Het huis is een opgeknapte villa met een tuin eromheen. Op het prikbord hangen dingen die de mensen geknutseld hebben. Er zijn foto's van alle bewoners. Het grootste verschil met Duitsland is dat het hier veel goedkoper is. De Duitse patiënt betaalt ongeveer 800 euro per maand, inclusief eten en verzorging. Daar ben je in Duitsland minstens drie keer zoveel voor kwijt. My My our Kijk, zegt de eigenares, we beschouwen onze cliënten in de eerste plaats altijd vanuit menselijk oogpunt. Maar ik zou natuurlijk liegen als ik de financiën verzwijg. De Duitse klant levert meer geld op, maar we beschouwen ze allemaal als mensen. Dus een Duitse patiënt krijgt hier dezelfde zorg en aandacht als een Slovaakse. De reportage was van Walter Meijer. Dan de gemeente Haren. De gemeente Haren had wel degelijk een plan klaar liggen... voor een alternatief Project X-feest. Eerder zei de burgemeester nog dat er geen ander feest zou worden gehouden. Maar achteraf blijkt dat er wel degelijk plannen waren voor zo'n feest. Chris Gaurit, nachtburgemeester van Groningen... vertelde in het EO-programma De Vijfde Dag... dat het feest al helemaal was voorbereid. Zoals je ziet is het een groot, mooi groot weiland. Net buiten het centrum van Haren. En hier had je gewoon mooi goed overzicht gehad over een uh, publiekstroom. We hadden alles uh, in principe al in kan en kruiken. De, ja, de beveiligers waren geregeld: uh, verkeersbegeleiders, uh, EABO, podia, uh, nou, alles wat je nodig hebt. Maar ja, het feest werd op het laatste moment afgeblazen. Nu aan de lijn loco-burgemeester Theo Beerens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is dat uh, alternatieve feest nou uiteindelijk niet doorgegaan? Ik ben, uh, Maar, maar, maar voordat u gaat corrigeren, wil ik u eventjes vragen om lekker in de horen te praten, misschien een beetje naar het raam te uh, lopen, want het lijkt nu alsof u op mars of misschien nog wel verder zit. Uh, en dan mag u gaan corrigeren. Um, de correctie, het VF is niet door de gemeente Haarlem georganiseerd, is door. Is dat u zelf... Staat u misschien? Nou ja, ik, ga, ik ga u nog een keer uh, uh, uh, corrigeren, of anders onderbreken. Zo moet ik het zeggen. Staat u misschien op een speaker? Is dit beter? Ja, dit is, heel, dit is Kijk, veel beter. Kijk, kunnen. zo kunnen we met elkaar praten. Nou, nou nog één keertje. We gaan wel diep door het stof, hè? De correctie. Ja, we gaan heel diep. We gaan heel diep. Maar goed, de, de zaken moeten ook correct weergegeven worden. Vertel. Uh, er is een vergunning aangevraagd uh, door de nachtburgemeester van Groningen, laat ik het zomaar zeggen. En uh, alles afwegende is de vergunning niet verleend. De gemeente Haren heeft beslist niet meegewerkt of het initiatief genomen om een feest te organiseren, alternatief feest. Nee, het kwam uit die hoek, maar het is uiteindelijk niet doorgegaan, want u had wel nee. toestemming moeten verlenen. En die heeft u uiteindelijk niet verleend. Wat nee, waren de gelezen. overwegingen? Nou, de overweging was simpelweg dat de veiligheid van uh, de, de mensen die er zouden komen niet konden worden gegarandeerd... De toegangscontrole, de aantallen, mensen die zouden komen, uh, dat kon niet op die termijn geregeld worden. Er zijn geen kaarten uitgegeven. Het was gewoon van afwachten, uh, kom maar en we zien wel hoe het afloopt. En als gemeente kun je niet meewerken aan zo'n evene zo groot evenement, waarvan niet van tevoren bekend is hoe, uh, hoeveel mensen er zijn, hoe de toegangscontrole geregeld is. Dat ja, is met, onmogelijk. Met de wijsheid van u zou je zeggen, had het toch maar uh, gedaan. Maar is dat iets wat er ook wel eens in uw uh, gedachte opkomt? Uh, ik vind het heel lastig. Ik weet niet wat er gebeurd was, hoeveel mensen er dan gekomen waren. Want als je dan uh, zegt van er is een feest, dan had je de boodschap dus moeten omgooien van er is geen feest naar er is wel een feest. Geen idee hoeveel mensen er dan gekomen waren. En of uiteindelijk de mensen die de oorlog hebben gezocht, laat ik het zo maar zeggen, dan niet gekomen waren... Dat vraag ik mij af. Ja, want je dat, weet... dat is, is koffiedik kijken. Maar ja, je weet inderdaad ook niet of die mensen inderdaad allemaal naar het alternatieve feest waren gegaan. Of dat ze nee. alsnog rond hadden willen schoppen. Precies, precies. Ja, ja, dat, dat, is... dat, weet je, dat weet je niet. Nee. Dat weet je niet. En, en, en u was net wethouder, heb ik begrepen. Hè? De drie dagen ja, ervoor. De, de 18e was geïnstalleerd en de 21e was het feestje. Ja, dat is een niet vanwege die installatie overigens. <laughs> nee. dat, uh, mogen duidelijk zijn. Nee, ik begrijp het, een enorme ontgroening lijkt me dat. Uh, um, ja. Nou ja, dit komt nu uh, naar buiten, maar elke keer komt er een klein brokje op een of andere manier naar buiten. Het uh, Dagblad van het Noorden heeft recentelijk ook een soort reconstructie weer gemaakt. Ja. En we wachten eigenlijk nog op dat onderzoek naar de, naar de nou, rellen. Precies, de uh, commissie Cohen is bezig. Die heeft, naar ik begrepen heb, ook niet de behoefte. Die wil ook geen tussentijdse rapportage maken, omdat ze dan nog meer tijd kwijt zijn... Zoals het nu lijkt uh, komt het in maart tot een eindrapport. Ze zijn de afgelopen maanden heel druk geweest met allerlei betrokkenen te interviewen. Ja. Heeft u ook niet als bestuurder uh, de kriebels dat u zegt, van, kan het niet wat sneller? Nou ja, het, graag, want iedereen is heel nieuwsgierig uh, en daar ben ik geen uitzondering in van, wat hebben we? hebben we iets over het hoofd gezien, wat we hadden kunnen zien... en hoe moeten we dat volgende keer anders doen? En daar zit volgens mij heel veel in Nederland op te wachten. Dus die, die kriebels heb ik zeker. Alleen aan de andere kant vind ik ook dat het wel zorgvuldig moet gebeuren... en dat alles afgewogen moet worden... en dat je niet te snel conclusies moet trekken... nadat je de helft hebt geïnterviewd of de, of de helft hebt verwerkt. En weten we trouwens uh, of we alle railschoppers ondertussen uh, te pakken hebben? Nou, alle railschoppers hebben we vast niet te pakken. Het gaat, wel, uh, het gaat wel voortvaren. Er is natuurlijk heel veel beeldmateriaal ter beschikking gesteld. Ook door heel veel omstanders. Ik denk dat ook heel veel mensen enorm geschrokken zijn van hoe het is geëscaleerd. En, uh, nou ja, u zag gisteren in de uitzending zelf ook een van de jongens die zei van. Ja, ik heb echt teveel gezopen en ik had geen rem meer. En uh, ik ben, nou ja, ik, ik zou wel zeggen, hij was verbaasd over zichzelf. En ik hoop dat er dat heel veel mensen daar een hoop van leren van... Uh, dat je jezelf dus niet meer in de hand hebt... als je je overgeeft aan zoveel alcohol dan wat drugs. Nee, want dan word je opgepakt, veroordeeld... en dan moet je ook een deel van de schade betalen. Of misschien we eigenlijk ja. wel alle. Hoe staat het daar trouwens mee met de betaling van schadevergoeding? Nou, uh, voor zover ik weet, ik weet niet of het bij iedereen is... maar wordt iedereen die opgepakt en veroordeeld wordt... die wordt ook veroordeeld tot het betalen van een storting in het schadefonds. Goed. Ja. Nou, en we wachten dus uh, op dat uh, rapport wat uh, zo in maart waarschijnlijk gaat komen. Ja. Meneer Berends, uh, ik dank u wel. En uh, u kunt hem nu weer gewoon op de speaker zetten. Alleen nou, uh, dan kan Nederland niet meer meeluisteren. <laughs> nee, dat gaan we doen. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Ja, dag. Norman Zwartskopf werd beroemd in de Eerste Golfoorlog. We praten zo over met Coco Lijn over deze markante generaal. Jolanda van der Velden bij de ANWB met nog steeds die ene file. Ja, die ene op de A12 in ieder geval. Arnhem richting Duitse grens, dat zijn de bergingswerkzaamheden. Tussen Knopend Velpenbroek en Zevenaar staat 4 kilometer. De rechte rijstrook dicht. En terwijl omrijden is mogelijk via uh, de Nijmegen over de A50 en de A73. Dan is een auto over de kop gegaan op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Alfred Arkel en Alfred Leerdam staat 2 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hij werd tijdens de Golfoorlog begin jaren 90, wereldberoemd. Norman Schwarzkopf, oud-generaal, is uh, afgelopen nacht overleden. 78 jaar is hij geworden. In de Golfoorlog leidde Schwarzkopf de galiëerde strijdkrachten... die de Iraakse troepen uit Koeweit verdreven. Kokolijn Co is directeur en defensiespecialist van het instituut Klingendaal. Ko, hoe uh, moeten we ons Norman Schwarzkopf herinneren? Nou, Bovenal is hij de man geweest die voor het eerst, denk ik, een oorlog in de huiskamer bracht. Real time, live beleefden wij die oorlog mee, uh, 1991. Hij had het geluk, tussen aanhalingstekens, dat hij een jaar tevoren... in het kader van, uh, van ja, een beetje spelen, eigenlijk game, uh, gamen... wat ze in het Amerikaanse leger vaak doen... dat hij een plan had gemaakt uh, voor de verdediging van de olievelden... bij een eventuele aanval van Saddam Hussein... Dat Hing toen nog niet echt in de lucht, maar dat gebeurde in augustus 1990. En hij maakte dus een enorm goede kans om uh, uh, dat plan uitgevoerd te krijgen een jaar later. Want zo gaat het een beetje in Amerika. Als er iets is, dan vraagt men aan de legeronderdelen. hoe zullen we dit varkentje wassen? En uh, er zijn toen verzoeken uitgegaan naar de U.S. Army, naar de U.S. Air Force, en de U.S. Navy en de Marines. van uh, hoe zou je dit aanpakken? En zijn plan maakte dus onmiddellijk grote kans. En dat was een combinatie van. Erg veel militairen op de grond, korte grondoorlog... maar ingeleid door een hevig luchtbombardement. Dat is gebeurd. En dat was een uiterst succesvolle strategie. En dat hebben we allemaal elke avond met Norman Schwarzkopf kunnen meebeleven. Want hij stond daar met een grote aanwijstok als een schoolmeester voor de klas. En hij zei, telt u maar met mij mee. Over drie seconden dan ziet u door dat kleine raampje een kruisraket, een smart... Missaal naar binnen vliegen. En dat was een fenomeen en dat lukte altijd en dat maakte geweldige indruk. Ja, maar ook nu is het nog steeds militair, strategisch... Uh, nou, een wonderkind of iets wat de leerboekjes ingaat? Nou ja, toch eigenlijk ook weer niet. Want tien jaar of twaalf jaar later bij Iraqi Freedom in 2003... hoorde hij juist in het kamp der critici van bijvoorbeeld Donald Rumsfeld... die zei van kijk, nou heeft Saddam Hussein het weer gedaan... en dan gaan we hem weer aanpakken... Um, maar die dacht het aanvankelijk op een hele andere manier te doen... met heel weinig mensen op de grond... en juist met, met eigenlijk alleen maar een, een, een shock en awe... Een, een, een soort overval vanuit de lucht, kort en hevig. En daar had hij zware kritiek op. Dus hij zei, je moet het doen zoals ik het twaalf jaar geleden heb gedaan. En uh, ja, hij had nog veel meer kritiek. Hij is ook militair commentator daarna geworden. Maar zijn grote betekenis ligt in het feit... dat hij de oorlog eigenlijk in de huiskamer bracht... en dat iedereen hem kon meebeleven en dat. Uh, dat de oorlog, ja, het klinkt een beetje raar, maar gedemocratiseerd heeft. Want iedereen wilde er plotseling over meepraten en meebeslissen. En is hij ook degene die misschien wel een beetje... dat Amerikaanse zelfbewustzijn heeft uh, teruggebracht? Want Amerika zat misschien nog wel met dat trauma van uh, Vietnam. Het Vietnam-trauma en, ja, en kleinere dingetjes zoals Grenada... waar hij trouwens ook bij betrokken was... De, dat, daar, daar heel je zo'n trauma natuurlijk niet mee. Dus hij is inderdaad geschiedenis ingegaan... als de man die Amerika weer leerde wat het winnen van een oorlog was. En dat uh, heeft vooral in behoudend Amerika, laat ik het zomaar zeggen... heeft dat uh, uh, uh, tot grote tevredenheid geleid. En uh, eigenlijk het, het korte tijdperk van Amerikaanse hegemonie... wat een jaar of tien heeft geduurd tot aan de aanslagen 11, december, 11 september... Uh, heeft dat uh, in Amerika erg veel zelfvertrouwen... en, uh, en uh, ja, wat men noemt unilateralisme gebracht. Dus de Amerika als enige die de zaken in de wereld... Uh, een beetje kon regelen in die jaren. Ja, maar merkwaardig dat deze man, die toch een held was... Uh, vervolgens niet de politiek is ingegaan. Nee, er is even een, een soort gerucht geweest van... hij gaat de politiek in, maar hij heeft dat vrij, had hij ook kunnen doen als overwinnaar. Dan heb je onbeperkt krediet in Amerika. Maar hij heeft zich teruggetrokken naar dat succes. En hij heeft zich beperkt tot allerlei ja, bijbaantjes en de, dichtstbij militairen... Uh, vak was eigenlijk nog zijn rol als commentator voor NBC... onder andere op allerlei militaire acties die de Amerikanen in al die jaren daarna ook nog deden. Heeft het hem dwars gezeten dat hij uiteindelijk de oorlog niet kon afmaken? Want uh, Saddam Hussein heeft hij nooit gepakt. Ja, dat is een belangrijk punt, want hij had politiek opdracht gekregen van zijn bazen Colin Powell... En, uh, vooral uh, voor George Bush ook, om, uh, om, om Saddam niet uh, in, in Baghdad aan te pakken, om uh, uh, regime change, nou, het waren woorden die nog nauwelijks waren uitgevonden, maar dat mocht in ieder geval, dat was niet het doel van de actie. Het doel van de actie was uh, alleen maar uh, Saddam weer verdrijven uit Kuwait. Het was ook een deal met de Arabische landen in de, in de omtrek, die wilden hem wel steunen daarbij, maar het mocht niet leiden tot het. Uh, uh, het wippen van een Arabisch uh, staatshoofd, dat was uh, absoluut verboden... en dat, dat vond hij uh, bar slecht. Dus uh, ja, we hebben taferelen gezien in de laatste dagen van de oorlog... op de beroemde Highway of Death... dat hij daar ja, werkelijk het Iraakse leger heel in de pan had kunnen hakken... en daar eigenlijk ook wel halverwege was al. Maar hij moest op een gegeven moment stoppen en toen zei hij... ja, dit gaat slecht aflopen, want uh, de Shiiten... Uh -huh. Saddam zal ze aanpakken. De Koerden in het noorden, Saddam zal ze aanpakken. Uh, we stellen nu eigenlijk, we maken het werk maar half af. Daar komt het op neer en dat heeft hij, daar was hij verbitterd over. Ja, maar later is het door anderen wel afgemaakt. Dankjewel Co. dat je hebt willen stilstaan met ons bij de dood. Dus van Norman Zwarskopf. Het is tien minuten voor half tien. Sinds zeven uur kopen we vuurwerk in Nederland. Althans, dan kunnen we vuurwerk kopen in Nederland. Voor 75 miljoen euro gaan we dat doen. Dat zijn de voorspellingen. Matthijs van der Wiel is in Kampen bij een vuurwerkhal. Ik hoor uh, allerlei machines of zo op, een, uh, op de achtergrond. Waar sta je nu? Ja, dit is uh, de parkeerplaats. En die is echt uh, berekend op een uh, grote mensenmenigte. Dit is uh, het apparaat waarmee het springkussen uh, wordt uh, opgeblazen. Een oh, kasteel het. waar dan de kleine kinderen zich op kunnen vermaken. Maar er is nog meer. Er zijn hier twee uh, verkeersregelaars. Er is een oliebollenkraam voor de oude nieuwsfeer. En een heel klein schattig wagentje met broodjes, hamburger en frikandellen. En een mevrouw die de uitjes snippert. Maar nog geen broodje heeft verkocht, denk ik. Nee, het is nog te vroeg, hè? Ja. Komen moet... ze wel? Jazeker. Jazeker. Ja, u staat hier al jaren, begreep ik. Ja, ja, ja, ja. En het is zo rustig, het is zo stil. Ja, maar het komt nog wel hoor. Ja? Ja. We houden de moeten erin. Ja. <laughs> Goed, veel succes vandaag. Wel, ondernemers die een gaantje willen meepikken van uh, de vuurwerkhal. Een loods op een industrieterrein bij Kampen. Waar het om zeven uur erg druk was. Ik ga Even naar binnen. Er zijn een deur om naar binnen te gaan en een deur om naar buiten te gaan. En dan kom je in een hal die helemaal is ingericht. Uh, tien man personeel achter een grote balie waar de bestellingen worden opgehaald Harrys vuurwerk al. Harry zelf, u hey, bent de zoon hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. De zoon van Harry. Wat, wat gebeurt hier uh, de rest van het jaar eigenlijk? Want drie dagen lang wordt hier topomzet gedraaid. Ja, we zijn echt de specialist in vuurwerk. Dus uh, de rest voor de tijd verhuren we het pand waar de verkoop is. En uh, verder, uh, ja, het is het echt gericht voor vuur, ik alleen. Ja. maakte me net even zorgen voor u, want het was helemaal, helemaal, helemaal leeg. Ja, het was uh, in, vanochtend heel druk.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 Uh, nou de, aan de hand van de vakanties. Dat is elke, elke keer als de vakantie iets anders ligt, dan uh, merken we daar verschil in. Dan zie ik hier een pakket, een, een cake, 2000 gram. Hè? Dat is uh, één zo'n doosje, 199 euro. Hoe snel is dat op? Uh, ja, dat is uh, snel op. Alleen is echt voor de liefhebbers. Dat uh, wordt verkocht dit ook? Ja, ja, maar dat is echt voor de liefhebbers. Ja. Ja. Ziet u dat mensen andere dingen kopen uh, vanwege de crisis? Uh, we zien dat mensen steeds meer voor kwaliteit kiezen. en uh, Niet voor heel veel pakketten met uh, wat kleinere potjes, maar echt voor de kwaliteit. Dat je zeker weet of ze het ook allemaal wel doen. Want dat is natuurlijk helemaal balen als je een pakket hebt gekocht... met zes spelen en drie doen er niet. Heb ik wel eens meegemaakt. Echt een trauma. Daarna koop je het nooit meer. Mensen, ja, hoe, hoe weet je het eigenlijk uh, wat erin zit? Hoe controleer je dat? Gokken. Gokken? Ja. ja. Je hebt geen idee, hè? Nee. Hoe hard het knalt? Ja. Ja, waar gaat het dan om? Oh de hardste knal van de straat. En nog een beetje zelf uh, wat kruid bij elkaar gooien, het opensnijden en... Uh, nee. ja, je vader staat ernaast. Nee <laughs> Heeft hij vroeger zelf wel gedaan, volgens nee, mij? Nee, dat deed ik helemaal nooit. Maar, ja, dat deed je ook wel. Maar ja. Tegen hun zeg ik dat niet mag. Hoeveel mogen ze eraan uitgeven dit jaar? Uh, wij zelf geven het niet veel aan uit. Ze hebben er zelf ook wat voor gespaard. Hè? Een paar tientjes de man hebben ze gedaan. Oké. Okay. Dus uh, nou, veel meer moet het ook niet worden, hoor. Nee? Nee, nee het moet ook niet veel gek. Ik probeer het een beetje in de gaten te houden, maar ik... Ik was er zelf ook wel gek van. Ja. Ik had moeilijk tegen en zeggen, doe het niet. Wacht even een belangrijk moment. De tas verschijnt. Daar is hij dan. In de winkel even controleren. Ja, is goed. Prettige ja, hetzelfde. En nu, u weigert ook te bezuinigen op het vuurwerk. Ja, nou, je hebt kleine kinderen, hè? dus. Uh... Ja, ja, dus u weigert te bezuinigen U weigert te bezuinigen, ja. ja. Dat kan niet, dat is onbespreekbaar. Ze zijn nu 15, 16 jaar, dus ze vind nu mooi, hè. Dus, uh... is het is niet vreselijk zonde van het geld. Ja, het is zonder wat geld, maar. Als ah, Stille de avond een beetje uh, vuurwerk afsteken is natuurlijk ook wel leuk voor ze. Geeft u er evenveel geld aan uit als vorig jaar? Ja, ongeveer net zoveel. Maar hij komt niet van een hele dure vuurwerk hoor. Meer dat uh, de grote pakket en dat Stille avond een beetje door kunnen schieten. De budgetoplossing. De budgetoplossing, <laughs> ja. Dank je wel. Ook okay, ik even kijken wat er onder de scheep staat? Ja hoor, daar maar. 110 euro. Mhm. Mm Mm -hmm. Ja, dat klopt. Waarom is het zo belangrijk om zoveel geld eraan uit te geven? Nou, 110 euro valt er gewoon mee. Ja, valt dat mee? Ja, dat vind ik wel. Een paar minuten en het is weg. Ja, dat klopt. Maar het zijn wel mooie minuten. Matthijs van der Wiel bij de verkoopstart van het vuurwerk vandaag in Kampen. Het NOS Radio 1 journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis... Waarin Rick profiteert van zijn beleggingen. Bert bijna weer in de gevangenis komt. En Jeroen terechtkomt in een bouwput. Uh, de stand van zaken. Ik sta op plein. Bert van Sloten staat op de waterleiding. Volgende ronde. En ik gooi vijf: Blaak. Blaak. Vijfduizend uh, euro graag, Rick, mm. voor de bank. Kastje. Ah, acht gooi ik. Kijk, kans, een... kans. kans, kans, Ach, wat Rick nog eerder voor onmogelijk hield, gebeurt dan toch, want jij wint de tweede prijs in de Voice of Holland. <laughs> waren zeg maar twee 000. deelnemers. <laughs> Jongen, het is massaal mist. <laughs> The Voice. Oké. Okay. Uh, ben ik? Ja, ik, ik ben, hè? Nou, nee, oh, ben het Jongen, ik ben net geweest. Ik helemaal helemaal op de botel. Inhalig ding. Ik mag. Hoppakee. Uh, we gaan negen verder. Dorpstraat, ons dorp. Met salaris erbij. Ah, heerlijk. En Dorpstraat. Dankjewel. Dorpstraat staat te koop, Rick. Nee, hoef ik niet, Dankjewel. Mag ik hem? Mag ik hem? Ja, dat mag. Ik Eerst wil zien. hem kopen, ja, ja, ja. Nou, dat kan. Uh, 20.000 euro. 20.000? Oh, 20.000 doe ik nog wel. Geeft u maar. Me... Dank dan ben ik aan de beurt. Ja, ik gooi zes. Uh, een algemeen fonds? Algemeen o, fonds. Ja. Algemeen fonds. Nou. Uh, betaal je zorgpremie 5000 euro. <laughs> dat kan toch lager? Dat kan toch goedkoper? Dat ik, ik, ik heb mij laten vertellen dat je dit het moment nog is om over te stappen. Ik weet niet of het nog kan, maar er zijn allerlei van die sites ook... waar je het kan vergelijken. Uh, dus ik, ik ga even op zoek, André, met jou welnemen of dat goedkoper kan. Ah, u bent de man die ik zoek, ja, want uh, wij zitten hier midden in dat spel. Ik uh, krijg net een, uh, een zorgpremie opgelegd van 5000 euro. Is dat een normaal bedrag? Nou, het kan wel. Als u een gezinnetje heeft met, uh, met twee volwassenen, dan, uh, dan kunt u inderdaad wel een 5000 euro komen. Want u heeft een heel uitgebreid pakket. Um, en zeg maar, normaal is ongeveer de helft. Uh, dat u ongeveer een, uh, uh, zeg maar een 1300 per persoon kwijt bent aan zorgpremie. ja. Zie je, zie je, André, normaal is de helft goed. Hij gelooft het meestal niet. Maar goed, hij, hij, hij bepaalt de regels, dus hij spe, stelt de regels vast in dit spel. 5000 euro heeft hij gezegd. Maar het is ook de periode waarin heel veel mensen wisselen van verzekeraar. Hè? Uh, nog een paar dagen. Stappen er trouwens veel mensen over? Ja, dit jaar eigenlijk meer dan, uh, dan de afgelopen jaren. Uh, we zien dat dit jaar het ook eerder is begonnen en dat het drukker is. We verwachten dat in totaal zo'n uh, zo 1,2 miljoen mensen gaan overstappen. Nou, heel veel hebben dat al gedaan, maar de komende vier dagen schatten we in dat nog ongeveer een half miljoen mensen gaan overstappen. Dus mensen hebben een leuke activiteit voor tussen de kerst en oud en nieuw bedacht om eens even goed voor een zorgverzekering te gaan zitten. Ja, en dat is dus in totaal bijna 2 miljoen. Mag ik dat bij elkaar optellen? Nee, in totaal is het ongeveer 1,2 miljoen wat in totaal overstapt. En uh, nou zeg maar, 600.000 hebben dat inmiddels al gedaan. En uh, een half miljoen gaat dat nog de komende vier dagen doen. Maar het is fors meer dan vorig jaar? Dat is wel wat meer ja, uh, niet fors meer. Vorig jaar waren het er een miljoen of zo, dus het is iets een dikke 100.000 meer. Uh, maar we zien wel een verschuiving dat mensen veel meer naar internet gaan uh, om internetpodes te vergelijken of om af te sluiten en uh, die verschuiving is wel duidelijk waarneembaar. En wat zijn dan de trends? Waar letten mensen op? Nou, dit jaar zie je heel duidelijk dat de crisis eigenlijk toch wel heel erg inslaat, dat mensen toch heel erg op hun portemonnee letten. Wat we met name zien is dat mensen uh, hun dekkingen terugschroeven, heel goed nadenken over wat heb ik nu eigenlijk niet nodig. Nou, dan zie je met name in de fysiotherapie dat mensen eigenlijk daarvoor verzekerd zijn. Uh, maar dat niet gebruiken, dus die schrappen ze eruit. Uh, tandartsverzekering is een tweede voorbeeld. Dat mensen zeggen, uh, ik betaal zelf wel die controle, veel goedkoper dan die premie betalen. En het grootste verschuiving zie je naar het eigen risico. En dat is wel verpand, Want het eigen risico gaat omhoog van 220 naar 350 euro. Uh, maar je ziet dat heel veel mensen een extra eigen risico nemen tot 850 euro om premie te besparen. Dus het dus het wordt eigenlijk een kariger pakket en meer eigen risico. Nou, het karige pakket meer eigen risico en daardoor besparen mensen gemiddeld... dat hebben we ook uitgerekend, ongeveer 350 euro per persoon volgend jaar. Ja, ik vrees niet dat ik bij meneer Meijnen maar hiermee moet uh, aankomen zitten, Maar het is me wel duidelijk uh, hoe het nu uh, in elkaar zit. Uh, meneer Martels, ik dank u wel dat ik u even heb mogen raadplegen. Wij gaan hier weer snel uh, verder zo met het spel. Hoewel, uh, volgens mij, het is alweer bijna half tien... dus ik denk niet dat we aan de volgende ronde toekomen. Tot de volgende keer. Ruud Martels was dat van de vergelijkingssite Indie Ja, de anderen verlaten ook langs aan de studio, wat Sven Kokkelman is binnengekomen. Sven, jij komt binnen, het spel zeg, ligt stil. Iedereen hoeft weg als ik aastaan <laughs> voor. <laughs> Geen enkele correlatie. Morgen gaan we weer verder met ons, uh, met ons radiospel. Nu ga jij zo uh, verder. En jij hebt één gast. Eén gast in deze dagen tot uh, aan de jaarwisseling. Jeroen Oerlemans is dat. Uh, persfotograaf, winnaar van de zilveren camera, werd deze zomer ontvoerd in ja. Syrië door jihadisten. En uh, met hem blik ik terug op zijn turbulente jaar en natuurlijk ook over al die ellende daar in dat land en ook de explosivie Tijd van dat kruisvat daar in het Midden-Oosten. Mocht u vragen hebben, brandende vragen, kunt u ze twitteren. Hashtag GMNL Radio of hashtag S-Kokkelman. S-Kokkelman, niet gewoon Sven? Nee, S, ja dat, is, ja, ja, dat is, ja, ik kan het ook niet helpen. Het is zo. Bert, het is niet anders. Fijne dag. Eerst nu het nieuws. Ja, ook. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Hevige sneeuwstormen veroorzaken overlast in het oosten van de VS. Daar zijn inmiddels aan 16 mensen om het leven gekomen door het sneeuwweer. In de staten New York en New England ligt zo'n 30 centimeter. Reizigers hebben moeite om na de kerst naar huis terug te keren.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 ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens... tussen Knopend Velperhoek en Zevenaar, 4 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechterrijschok is dicht. Verkeer kan eventueel ook omrijden via Nijmegen over de A50 en de A73. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Goedemorgen. Deze laatste dagen van het jaar hoort u hier op Radio 1... speciale uitzendingen van KRO Goedemorgen Nederland. Met bijzondere gasten blikken we steeds één uur terug op hun jaar, 2012. Vandaag is dat persfotograaf Jeroen Oerlemans. Hij komt in juli dit jaar, weet u nog, in een bizar filmscenario terecht. De vuchtenaar wordt een week lang gevangen gehouden... in een jihadistisch tentenkamp in Syrië... En als u nou vragen aan hem heeft, wij hebben ze uiteraard ook in grote getalen... maar kan zijn dat dat ook voor u geldt. Kunt u ze twitteren, hashtag GML Radio of hashtag S. Kokkelman. Reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. Het is drie over half tien, we gaan beginnen. Dit is Karo, Goedemorgen Nederland. Jeroen Oerlemans, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laten we elkaar maar tutoyeren. Ja, laten we dat doen inderdaad. Toch, in dit geval, we, we zijn vakgenoten. Dat wil zeggen, ik doe niet jouw type werk. Um, even terug naar jullie dit jaar. Want uh, toen uh, stond bij sommigen in dit land even de tijd stil. Jij was van de radar verdwenen en je bleek te zijn ontvoerd. Wanneer had je in de gaten, er gaat hier iets mis... Nou, dat had ik eigenlijk al vrij snel in de gaten. Um, uh, we liepen we de grens over. Uh, het bergmassief over wat de Turks en de, en de Turkse grenzen uh, scheidt van Syrië. Je was in het noorden van Syrië? Ja. En je uh, was op weg naar de uh, grens van Turkije met Syrië? Ja. We vertrokken vanuit Antakya, wat uh, de, de, vlakbij de grens uh, van uh, Syrië ligt. En uh, eigenlijk op weg om uh, Idlib in te gaan in Syrië. Uh, en uh, ik denk dat we... Hoogstens twee uur gelopen hadden door de bergen. En um, ja, onze gids uh, leidt ons, uh, leidt ons een, een kamp in... waarvan wij uh, initieel dachten dat het een vluchtelingenkamp was. En, uh, Wat ja, zag je daar? Een uh, aantal tenten. Uh, tenten zoals je ook wel kent uit de beelden van vluchtelingenkampen. Dus uh, wit, wit doek. Uh, de meeste onverlicht. Uh, twee tenten verlicht. En eigenlijk zagen we heel weinig beweging. Uh, onze gids... Uh, met wie we overigens uh, ja, vrij slecht konden communiceren... omdat zijn Engels niet heel erg goed was. Die uh, ja, uh, meldde ons dat het hier om vluchtelingenkampen uh, uh, ging. En uh, nou ja, hij liep voorop. Uh, hij spreekt iemand aan daar bij die tent. en uh, Een oude man heeft uh, heel even overleg met hem. En um, ineens kwamen er allerlei jonge mannen met baarden en, uh, en wapens de tent uitstormen. En toen, uh, toen werd het wel duidelijk dat het helemaal mis was. Deed hij gids dat expres? Uh, ja, dat is later vaak gesuggereerd. Maar uh, gezien zijn eigen verraste reactie. en ook uh, gezien uh, hoe hij in, uh, de dagen erop behandeld is. Uh, en zijn, zijn oprechte verontwaardiging in mijn ogen daarover. denk ik niet dat hij uh, geweten heeft wat hem boven het hoofd hing. of wat ons boven het hoofd hing. Maar is hij de weg kwijtgeraakt? Nou, dat niet. Maar um, hij uh, zou ons via een route zoals hij die al eerder met mijn collega en Maart had gedaan. Je was samen met een Britse journalist? Ja, met John Kentley. Uh, een jongen die ik in Libië heb ontmoet het jaar daarvoor. Uh, we hadden afgesproken dat we samen naar Syrië zouden gaan. Hij uh, is al eerder in maart gegaan omdat ik toen nog met een knieblessure te. Uh, en in juli hebben we het alsnog samen gedaan. Hij had al eerder van deze gids gebruik gemaakt. Die had hem uh, in maart de bergen overgebracht zonder wat voor probleem dan ook. Um, en uh, John kende de route nog die we hadden moeten lopen, dus uh, halverwege de route buigt de gids af. En uh, John spreekt me daar ook op aan en zegt van: uh, zegt moeten niet recht door, in plaats van hier af te buigen. En de gids lijkt een beetje in voring. en uh, um, uh, ja, is constant met zijn telefoon bezig, uh, sms'end en bellend. Wat me ook nogal uh, verbaast, want ik dacht dat we daar uh, een totale stilte de bergen over zouden gaan. Ik had ook al mijn telefoons uitgezet en dat soort dingen. Om niet traceerbaar te zijn? Uh, dat, nou ja, dat ook inderdaad. Maar meer dat ik niet uh, verrast zou worden door uh, plotseling afgaande telefoon. Uh, waar, ja, waar je toch uh, een soort stelt de bergen over wil leggen. Uh, maar goed, daar had onze gids niet zoveel moeite mee, blijkbaar. Dus die uh, loopt lustig bellend. Uh, loopt hij uh, ja, te, te weifelend eigenlijk uh, welke richting die op moet. Uh, en ineens lijkt hij te weten, uh, na een aantal sms'jes. en buigt hij rechtsaf. Waarop John dus zei: we moeten niet rechtdoor. En zei: van nee, nee, dit is een andere route. En uh, de, de auto die ons uh, komt ophalen aan de andere kant staat nu ergens anders. is dus een betere route. Dus uh, nee, we, hebben maar, uh, we hebben maar aangenomen. Ja, wat kun je anders in die situatie? En uh, vanaf daar gaat het mis eigenlijk. Hij heeft je linea recta dus een jihadistisch kamp ingebracht. Ja, ja. Uh, wat ik later van hem begreep is dat hij het al eerder gedaan had door dit kamp... maar dan met uh, Turkse uh, mensen, dus uh, misschien smokkelaars of uh, ander, andere mensen. Maar hij zei dat hij toen uh, geen enkel probleem had gehad... en dat, uh, dat hij uh, je scheen te moeten melden in dat kamp... en dan vandaar of trok je weer door. Maar uh, ja, bij het zien van uh, twee, uh, twee uh, West, uh, ja, wat zij niet wisten wat het waren eigenlijk, westerse journalisten... Maar in hun ogen is CIA of zo, eh, flipten ze volledig. En eh, ja, toen begonnen de problemen. Er staan dus jonge mannen met baarden. met uh, Kalashnikov, denk ik, buiten. Ja. ja. Gebruikelijke wapen daar in dat ja. gebieden. De AK-47, denk Absoluut. ik. Absoluut. Wat denk je dan? Nou, er was niet zoveel tijd om, uh, om heel veel te denken. Want uh, onze gids wordt uh, binnen de keren, wordt keren uh, bij zijn keel gegrepen. op de grond gewerkt. en daar wordt er een, uh, een Kalashnikov omgericht en ontgrendeld. Dus uh, eigenlijk. Uh, ben je op dat moment niet zo bezig met uh, een analyse van de situatie, maar meer met uh, crisismanagement. En uh, ja, ik, ik heb geprobeerd om, om, om, om uh, die jongens in ieder geval van te weerhouden om, om onze gids iets aan te doen. Uh, want alle agressie richt zich op hem eigenlijk op dat moment. Hoe oh, doe je dat? Wat zeg je dan? Ja, uh, je, je maakt, uh, je maakt uh, ontwapenende bewegingen en je, je probeert er tussen te komen en je zegt van: uh, don't do it, don't do it. En, uh... In het Engels? Ja, spraak is Engels. Ja, dat bleek naar de hand. Maar ik, bedoel, ik beheers het Arabisch niet. Dus ik, euh, ik kon ook niet anders dan in het Engels. Maar ja, dat is natuurlijk op zich een vrij universele taal. Um, ja, goed. Ik bedoel, dat was gewoon mijn eerste reactie. En ik, ik, nou ja, ik, ik dacht wel van, oh god, uh, dit is helemaal mis. Ik dacht eerst dat uh, um, Shabia waren. Dus uh, milities uh, van Assad. Ik bedoel, dat, dat is eigenlijk je grootste angst om, om daarvan in handen te vallen. Dus dat, ja, dat, dat is het eerste wat ik vreesde. Maar... Um, dat, dat bleek al vrij snel niet het geval te zijn. Maar ja, goed. In eerste instantie denk je gewoon van, oh god, dit is helemaal fout. En uh, we moeten in ieder geval uh, voorkomen dat er nu slachtoffers vallen. Die vielen er op dat moment niet? Nee, nee, nee. Ze, uh, onze gids werd wel uh, enigszins uh, bewerkt. En uh, hij kreeg wat klappen. En toen, uh, toen, toen, toen bedaarde de situatie weer enigszins. En vanaf dat moment uh, begonnen ze ons te ondervragen. En uh, eigenlijk gelijk te beschuldigen van dat we CIA waren. En, uh, uh, ja, goed. Niet, niet dat ze dat... een uh, ze reden hadden om dat aan te nemen, maar ja, dat is... ja, de eerste Amerikaanse CIA, spionnen. Het type schervenvesten dat jullie bij je droeg ja, ja, ja, precies. Ik had hem ook aan, mijn scherfvest Omdat het uh, vrij zwaar... Uh, we hadden vrij veel bagage en moesten lopen te bergen over. Dus dan, uh, dat, dat draagt makkelijker. Maar ja, uh, we zagen er op zich uh, misschien uh, niet echt uit als, uh, als uh, onschuldige journalisten op dat moment. Dus de verdenking was dat jullie van de CIA waren? Ja, dat, dat, dat was in ieder geval de eerste dag de verdenking. Ja, wat ik al zeg, ik bedoel, uh, dat is voor hun waarschijnlijk een overkoepelende term... voor alles wat, uh, wat slecht Westen is. Westen. Ja, precies. Ja. Zijn er Westerse journalisten die ook voor de CIA werken eigenlijk? Uh, ik ken ze niet, maar ik, ik, ik sluit het niet uit. Ik bedoel, uh, dat, ja, de, de inlichtingdiensten maken natuurlijk gebruik van... Iedereen die, die uh, ver in een gebied doordringt en die hun uh, van die informatie kan voorzien. En journalisten zijn natuurlijk uh, traditioneel mensen die uh, veel weten van ja. wat op de grond uh, plaatsvindt. Jij werkte niet voor de CIA? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee. Nou, ik vraag het maar even. Goed, je wordt vastgenomen? Geboeid? Uh, ja, we werden al vrij snel... Uh, nou, in eerste instantie werden we naar een hoogopgelegen opgelegen tent gebracht... waar, uh, waar de kampcommandant uh, zetelde. En uh, daar werden we nog uh, in eerste instantie redelijk uh, ongemoeid gelaten. Uh, werden we werden neergezet en uh, onze bagage doorzocht. En uh, toen leek het nog allemaal vrij vriendelijk te zijn. En uh, wij zeiden, we zijn journalisten. En zeiden van nou, als dat zo is, zei iemand die Engels pakt, dan heb je niks te vrezen. Maar wij denken dat jullie serieus zijn, dat gaan we uitzoeken. Als dat zo is, dan heb je een groot probleem. Maar anders dan, uh, dan, dan gaan we je vrij laten. Dus in eerste instantie was het gesprek nog enigszins uh, uh, relaxed. Uh, maar al vrij snel uh, na een gesprek met de kampcommandant, een uh, ja, vrij gemeen ogen mannetje, uh, verharde de situatie en uh, kwamen er ineens jongens met uh, bivakmutsen binnen die ons uh, ja, alle spullen bij ons weghaalden en, uh, en iedereen om ons heen uh, gebaarde weg te gaan. En uh, toen kregen we handboeien om en een blinddoek voor. En toen werd het allemaal uh, wat onplezier. Waren er meer gevangenen in dat kamp? Nou, niet dat ik toen kon zien, omdat we echt met z'n tweeën waren. Maar uh, na de rand bleek van wel, Wij, wij werden in, uh, de, de tweede dag werden we in een soort uh, gevangenentent gegooid. Waar twee andere uh, gevangenen zaten, twee Syriërs. Uh, waarvan zij zeiden dat het uh, informanten waren voor Assad. Die in een uh, nabijgelegen dorp uh, uh, ja, lokale mensen hadden verraden. En er uh, werd ook gelijk medegedeeld dat, dat deze jongens in ieder geval uh, niet zouden gaan overleven. Die stonden op de nominatie om geëxecuteerd te worden? Ja, ja, ze zagen op dat moment al vrij slecht uit, overigens. Ze, ze, ze, ze, ze hadden wonden en ze, ze zagen verwilderd uit... en ze stonken en uh, kleren waren kapot. Ze zag er wel naar uit als ze een behoorlijk onplezierige tijd hadden gehad. Hè? Gemarteld? Ja, in ieder geval uh, vrij hard ondervraagd denk je. Ja. En uh, nou ja, daar werden wij gelijk... Wat is het uh, verschil eigenlijk? <laughs> Nou ja, uh, ja goed. Uh, een, een harde ondervraging kan ik me nog ergens iets bij voorstellen als, als het. Uh, um, ja goed, uh, aan, het, aan het front zijn natuurlijk uh, ja, heeft men, uh, zijn de omgangsvormen wat anders. dat ik zou zeggen. Ja. Maar uh, ja, goed. Te, nou ja, op een gegeven moment begint marteling inderdaad, ja. Dat, in ieder geval hardhandig dat, aangepakt. Dus jullie komen in die terecht. Ja. Jullie worden ook aan elkaar geboeid, als ik me niet vergis. Ja, ik werd gelijk aan een van die Syrische jongens geboeid. En dat, uh, dat uh, ja, was een hele uh, nare gewaarwoord natuurlijk. Want dan, uh, als je net hoort dat iemand uh, op het punt staat om uh, geëxecuteerd te worden... en jij werd eraan vastgelegd... dan uh, krijg je gelijk associaties met dat, dat, dat jij de volgende bent. Maar... Bang. Ja, er zijn momenten geweest dat ik, dat ik zeker bang was. Ja. Ja. Ja. Hoe uitzicht dat? Nou, dat probeer je niet te uiten. Uh, ja, de angst is een slechte raadgever des. En, en ik, uh, ik denk dat je moet proberen om, uh, om jezelf te beheersen en, uh, en uh, niet veel angst te tonen. Uh, dat kan ook bij je, je, je, je bewakers uh, dingen triggeren die je niet wil. Een soort... Uh, nou goed, Rijk, en, en, en, ja, ik, uh, ik, ik ben mezelf gebleven en ik heb, uh, heb daar niet naartoe gegeven, in ieder geval. Uh, Jullie ja. waren geblinddoekt. Ja, ja nou ja, en, uh, dus ja Je ja, zag toch geen stuiver daar in die tent? Nee, N nou uh, we werden. Uh, inderdaad, de tweede dag werden we geblinddoekt. En. Uh, uh, ja, goed, uiteindelijk probeer je die blinddoek wel een beetje los te krijgen. En uh, je wordt niet. Constant bewaakt. De bewakers zaten over het algemeen in de tent naast ons. En uh, ze lieten ons wel uh, gedurende de dag liet ze ons een beetje in onze eigen sop gaan koken. Dus dan ga je toch proberen de blindhoek een beetje af te doen en om je heen te kijken en je te oriënteren waar je bent. Uh, en dan, uh, nou goed, op het moment dat iemand hoort aankomen, dan doe je hem natuurlijk als een, uh, als een dolle weer terug. Uh, maar goed, ik, ik had wel enigszins een idee van waar ik was op een gegeven moment. Hoe was het met je Britse collega? Um, ja, hetzelfde als bij mij. Ik bedoel, we, waren, uh, we waren natuurlijk wel nerveus over wat er, uh, wat er ons te wachten stond. Maar uh, jij ja, deed ook zijn best om zichzelf uh, te beheersen. En um, wat dat betreft hebben we erg veel aan elkaar gehad. Bedoel, we hebben het geluk gehad dat we gedurende de hele week niet uit elkaar gehaald zijn. En dat we uh, ja, met elkaar konden overleggen, elkaar konden steunen als dat nodig was. En uh, ja, uh, plannen konden maken. Ja, want na twee dagen denk jij, we gaan hier weg. Ja, nou dachten wij eigenlijk. Uh, en ook met onze gids hebben we het daarover gehad. En, uh, en ook Want die, die zat ook bij jullie in de tent? Zat ook bij ons in de tent, ja. Ook geboeid, ook geblinddoekt. Ook geboeid, ook geblinddoekt, ja. En, uh, nou ja, de, onze, onze kidnappers zeiden ze dus in de eerste instantie... van als jullie journalisten zijn, heb je niks te vrezen... Na een dag bleek al dat ze precies wisten wie we waren. Ze hadden ons nagetrokken op internet. Ze wisten van onze publicaties en waar we geweest waren. En ze wisten eigenlijk verbazend veel over ons. En desalniettemin werden we toch nog vastgehouden. Dus Google werkt ook in de Syrische woestijn in een jihadistisch tentenkamp? Blijkbaar. Ja, ik denk wel dat ze mensen in Turkije op het internet hebben laten zoeken. Want ik denk niet dat ze daar echt internet hadden, maar... Maar in ieder geval hele goede lijnen met de buitenwereld, dat uh, mogen duidelijk zijn. Um, dus ze wisten dat, maar jullie werden toen, ook al hadden jullie niks te vrezen, in hun ogen als je journalist zou zijn, niet vrijgelaten. Nee, precies. En, en, en daardoor um, uh, werden we natuurlijk des te nerveuzer. Ik bedoel, ze hadden ons uh, gezegd dat we niks te vrezen hadden. Blijkt niet het geval te zijn. En ook uh, bij navraag begon ze al, al vrij snel van, nou ja, er zijn andere plannen met jullie. En uh, ja, dan ga je toch al vrij snel denken aan. Uh, aan uh, uh, nou ja, ik, ik zelf moest erg denken aan Daniel Pearl uh, destijds. Uh, die uh, gekidnapt is en, uh, en uh, op YouTube is terechtgekomen. Ja. Uh, nou ja, op YouTube is terechtgekomen. Uh, ja, goed. En, uh, die werd vermoord. Uh, ja, precies. Voor het ja, oog uh, van, van, van de Al-Qaeda-camera, zal ik maar zeggen. Ja. ja. En omdat deze jongens ook uh, vrij uh, religieus waren. Ik bedoel, altijd al de eerste nacht hebben we heel veel gesprekken met ze gehad over religie en. Uh, ja, het bleek wel dat het, dat het ja, echt, echt erg fundamentalistische jongens waren. Het waren geen Syriërs? Nee, voor zover ik kon natrekken, niet. Nou, de kampcommandant was een Syriër. Uh, maar uh, ja, uh, de, de, de, de strijders zelf die zagen er uh, ja, als een soort United Nations uit. De ene was een, een donker Afrikaan, de andere kwam uit Tsjetsjenië, uh, Althans zo leek het, een soort Caucasus uh, uiterlijk... Uh, uh, misschien Tunesiërs, maar in ieder geval... het, het was duidelijk dat, het, uh, dat het, ja, de meeste van hen geen Syriërs waren. inderdaad En de voertaal was eigenlijk ook uh, in, in veel gevallen Engels. Dus uh, niet iedereen beheerst het Arabisch ook blijkbaar. Nee, en op een gegeven moment zegt jouw Britse collega... Hey, dat accent van een van die jongens, dat herken ik. Ja, nou dat, dat was ook voor mij wel duidelijk. Ik, ik heb zelf een paar jaar in Engeland gewoond. En, uh, nou, sowieso, ik bedoel... Of... Voor iedereen zou het wel duidelijk geweest zijn. Want we spraken Engels op een, op een manier zoals alleen Britten die spreken. Dus een soort uh, Cockney accent, uh, nou, Dat hoor je nergens anders ter wereld. Behalve in Engeland. En uh, nou, goed, ik kon niet precies uh, lokaliseren uit welke stad ze kwamen. Maar gewoon wel dat het Britten waren in ieder geval. En dat, dat, dat deden ze zelf ook niet echt hun best om dat te verbergen. Ik bedoel, al vrij snel in, in sommige gesprekken... lieten ze blijken van ja, ja, we komen uit Engeland. En uh, nou goed, uh, we willen onze broeders hierbij staan. En... Uh, uh, ja, en, en daar waren er vrij veel van, eigenlijk, van die jongens. Dus jij wist, ik zit niet bij de club van Assad. Ik zit ook niet bij het Syrische bevrijdingsleger. Waar journalisten toch veel bij aanhaken. En van wie eh, journalisten ook bescherming krijgen. Ja. Dus je zat bij een fractie die daartussen zat. Ja. Van een, een moslim fundamentalistische huizen. Ja. Nou, dat, dat is nu eigenlijk uh, is dat vrij bekend dat, uh, dat er veel van dat soort groepen rondzwerven in Syrië, maar dat was toen de tijd helemaal niet zo bekend. Dus wat ja. dat betreft was het ook uh, behoorlijk verrassend voor ons. Ja. Dus na twee dagen zeggen jullie: we houden het hiervoor gezien, we proberen het te ontsnappen. Ho ho hoe ging dat? Hoe bedacht je dat plan? Ja, um, nou ja goed, we waren wel behoorlijk behoorlijk uh, nerveus uh, geraakt want, uh, in, in, in, in die twee dagen waren er ook al um, dat we daar gekneveld en geboeid zaten er kwamen ook regelmatig bewakers binnen die uh, die uh, ja met met -muts op die hun uh, wapens doorgendelden en uh, tegen ons zeiden van uh, nou maak je maar op om dood te gaan en uh, uh, ja je zou je moeten bekeren tot de islam dan ga je in ieder geval naar de hemel en uh, dat soort dingen mm -hmm. dus ja dat, dat droeg allemaal wel bij aan onze uiteindelijke beslissing om uh, om het dan maar uh, uh, ja ons lot in eigen handen te nemen eigenlijk en uh, niet, uh, niet uh, ja, willoos daar als een, um, ja, uh, een de nek doorgesneden te worden, de keel doorgesneden te worden. Wie zei tegen wie? We gaan hier weg? Uh, eigenlijk waren er drie over eens, maar, maar um, ja, de meeste urgentie kwam van, van John, die, die, die zei: van, moeten nu. Ik, John Pentey, de Britse collega. Ja, ik, ik zou zelf denk ik eerder nog een dag gewacht hebben om te kijken waar het naartoe ging. Maar hij had zoiets van, uh, nou, we moeten nu gaan. En, uh, en, en de gids was daar op zich al mee eens, maar die wou liever nog een, een, een dag wachten tot het nacht werd. En uh, na John en ik waren het er wel vrij zijn eens dat we het toch overdag moesten proberen. Omdat Waarom? We, omdat er overdag uh, heel weinig mensen in het kamp waren. Die waren uh, ja, uh, uitgaand, uh, er werd gevochten bij de grensovergang, uh, daar waren veel strijders. Uh, maar je bent ook meer zichtbaar dan? Ja, dat is waar. Maar dat werkte ook voor ons. Want ik bedoel, wij konden zien waar we naartoe moesten. We waren op dat moment nog een paar kilometer van de grens. Uh, op die manier uh, ja, konden, we onze weg, uh, konden we ons weg, konden ons oriënteren. En, en we waren erg bang eigenlijk dat, er, dat we één s'nachts uh, aan, aan palen geketend zouden worden. Wat de nacht daarvoor gebeurd was. Dus dat, dat, dat we sowieso nergens naartoe zouden kunnen. Terwijl we overdag liepen, waren we weliswaar geboeid. Maar konden we wel vrij rondbewegen in onze tent. En ook dat er uh, s'nachts uh, wachtposten met, met uh, uh, infraroodapparatuur uh, uitgerust uh, de wacht hielden. Ja, dat zou onze, hun een voordeel uh, boven ons geven eigenlijk. Ja. Um, dus uh, jullie gingen geboeid op weg? Ja, ik, uh, ik, uh, kon, ja op dat moment uh, zat een van mijn handboeien vrij los. En die heb ik, uh, ik uitweid te wurmen. Dus ik, uh, ik had mijn handen vrij. John had zijn handen nog voor zich gebonden zei Ja, ja de gidshoog. Maar hoe doe je dat dan? Je doet de tent open. Nou, we hadden, achterin de tent uh, zat de flappen uh, los. En uh, daar stonden wat voorraden voor. Maar over die uh, voorraden heen konden we ons door dat gat vormen. En we hadden al van tevoren behoorlijk uh, zitten kijken... hoe we onze ontsnapping eruit zou moeten zien. En uh, ja, we zagen dat de bewakers allemaal in één tent zaten... aan één kant van onze tent. Uh, de andere tenten zagen er vrij rustig uit. Dat konden we gaten. In onze eigen tent konden we, dat, ja, konden we het grootste deel van het kamp eigenlijk observeren. En de andere tenten zagen er eigenlijk vrij rustig uit. Uh, en... Als we via de achterkant van de tent zouden ontsnappen... dan zouden we eigenlijk het zicht blokkeren voor de bewakers aan de andere kant van de tent. Dus uh, dat zou ons een paar honderd meter uh, vrije rondgeven. geven. Ja, precies. En, en dan moesten we nog nou, een paar honderd meter naar de top van de berg toe. En vanaf dat moment was het all the way down naar de, naar de Turkse grens. Ja, dan, dan, dan hadden we wel een, een redelijke kans gehad om het te halen eigenlijk. Maar het ging mis? Het ging mis, want uh, het enige wat we vanuit, vanuit onze tent niet konden zien... was een soort plateau, aan de, een hoger gelegen plateau... En uh, ja, toen we de tent uitrenden, uh, toen bleek al heel snel dat daar uh, vrachtwagens uh, geladen werden door, door strijders. En die hadden ons binnenkort een keer uh, in het oog. En begonnen te schieten. Ja, riepen we eerst nog een paar keer. Uh, dat, dat negeerden we, we renden door. En toen begon ze gelijk te schieten. Nou, dus uh, de, de kogels suisten ons binnenkort een keer om de oren. Ja. En toen werd al wel duidelijk dat we de top niet zouden gaan halen zonder neergeschoten te worden. En jij raakte gewond. Ja, maar dat... dat... Wat ik zei, het werd duidelijk dat we de top niet zouden halen Toen hebben we van onze route moeten afbuigen, zijn we een dal ingerend. En daar kwamen eigenlijk een kruisvuur terecht... tussen, tussen strijders uit het kamp en, en, en onze achtervolgers van het plateau. En, en, en daar ben ik neergeschoten, ja. Zo ongeveer door jullie Ja, precies. Ja. Ja, het voelde alsof ik er ergens tegenaan rende. En uh, ineens vond ik mezelf bloedend op de grond terug. En, uh, ik heb nog geprobeerd door te lopen... maar ja, ik was dermate kreupel geworden dat dat niet echt meer lukte. En toen... Uh, toen heb ik besloten maar te gaan liggen. Uh, ja, dat we nog net iets meer kans om te overleven, dacht ik dan doorrennen. Wat echt een, een wisse dood was geweest. John heeft nog even uh, geaarzeld. Die zei van, moet ik bij je blijven, moet ik bij je blijven? Ik zei van, ren door alsjeblieft. En hij is doorgerend. Overigens onze gids, die zijn we gelijk uit het oog verloren. Die heeft uh, naar, uh, naar de hand bleek een andere route genomen. Weer? Ja, uh, hij heeft zich uh, weet te verbergen schijnbaar en uh, is een hele andere kant op gegaan toen hij wist dat onze achtervolgers uh, helemaal op ons gefocust waren. Dus hij wist te ontsnappen? Hij uh, wist te ontsnappen, ja. hij is een aantal dagen later in een vluchtelingenkamp uh, bij de grens aangetroffen. Ja. En jij werd samen met John Kenty teruggebracht naar het kamp. Ja. Jij gewond? Uh, nou, John ook gewond. Hij heeft, uh, heeft het aantal honderd meters uh, heeft hij, uh, heeft hij nog weten te redden nadat hij door is gerend. En toen uh, is hij met een salvo ook neergehaald. En uh, een wonder boven wonder alleen in zijn armen geraakt. Uh, dus uh, ja, we zijn beide teruggevoerd naar het kamp. Wat dacht je toen? Ja, gek genoeg was ik ongelooflijk blij dat ik het toen al overleefd had. Want uh, ik, ja, op, de, op, op dat moment dat ik daar neergeschoten werd... Uh, heb ik meerdere malen gedacht dat mijn laatste uh, minuut was aangebroken. Ten eerste dacht ik dat ik uh, in een slagrader geraakt was... waardoor ik sowieso na een paar minuten leeg was gebloed... En ja, er waren een aantal jongens die, die uh, dreigden om me te stenigen. En uh, ja, goed, meerdere malen hebben mensen me ook gedreigd me neer te schieten. En uh, ja, dat is allemaal niet gebeurd. En toen ik uh, weer zo goed en zo kwaad als uh, het ging, het kwam binnenstrompelde. Toen dacht ik eigenlijk alleen maar van, ik heb het overleefd. Toen ongelooflijk ik. En ja, dat is eigenlijk gek genoeg een bijzonder euforisch gevoel. Maar dacht je niet, toen je terug werd gevoerd naar het kamp... nu word ik zeker geëxecuteerd... Vanwege het feit dat ik heb geprobeerd te ontsnappen? Ja, nou, dat, dat speelde wel door mijn hoofd. Maar, maar, maar de vreugde dat ik dit had overleefd, overheerst het toch. En ik, eh, het geeft een soort onoverwinnelijk gevoel. Van, van hier af eh, ja, kan het alleen maar meevallen, gek genoeg. Ja, op de een of andere manier had ik er vanaf dat moment... behoorlijk vertrouwen in dat het me goed zou komen. Dus ja. je, wordt, je wordt neergeschoten, ontsnappingspoging mislukt. Je wordt teruggebracht naar het kamp waarvan je eerder dacht... ik word hier geëxecuteerd. En toch denk je... Nu gaat het goed aflopen. Waar baseer je dat dan op? Ja, nou misschien ook wel op, op gesprekken die ik gelijk had met de, de arts die mij in dat kamp behandelde. Ik, bedoel, ik, ik werd ook eigenlijk, de manier waarop ik terug werd gebracht naar het kamp was ook, uh, ja, uh, uh, enerzijds vrij bars. Van uh, je gaat nu naar boven, anders dan schieten we hier alsnog neer. Maar er waren ook mensen die zeiden van, uh, weet je, we gaan je oplappen. En uh, hoe heb je nou weg kunnen gaan? En, uh, uh, er was een arts in dat kamp. Ja, er was een arts in het kamp. Ja, en, uh, vrij uh, iemand. Die achteraf, uh, of, of naar de hand bleek dat hij in, in Engeland uh, opgeleid was uh, tot arts. Ik denk, ik denk dat hij nog het snoplijn niet af had gerond. Maar in ieder geval iemand die uh, redelijk wat van medicijnen wist. En uh, ja, die heeft daar mijn wonden schoongemaakt. En uh, die van John en, uh, en ons opgelapt. Je bent terug in het kamp. Uiteindelijk word je bevrijd. Uh, daarover gaan we zo meteen praten. Uh, niemand weet ook overigens op dat moment waar je bent. Nee. Jouw vrouw niet, je kinderen niet, je werkgevers niet. Niemand. Niemand. Hoe dat afloopt hoort u zometeen in het tweede half uur van Goedemorgen Nederland. Mocht u vragen hebben aan Jeroen Oerlemans... dan kunt u ze stellen via hashtag GML Radio. Wij maken ons op voor het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. En daarna praat ik nog een half uur door over de ontvoering... maar ook over Syrië zelf en de omstandigheden daar... met Jeroen Oerlemans. Tot zometeen. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Oud en nieuw op Radio 1. Dinsdagavond vanaf 8 uur...